Het LOS-journaal. Gert Kluk. Er dreigt een verloren decennium van lage economische groei voor Europa. Dat zegt de Nederlandse Bank in een rapport over de financiële stabiliteit. Om het vertrouwen in de economie te herstellen... moeten Europese beleidsmakers volgens de DNB blijven bezuinigen... om hun financiën op orde te brengen. Daarnaast roept de DNB op tot structurele maatregelen... om de concurrentiepositie van Europese landen te verbeteren. Voor Nederland is de hoge hypotheekschuld van huishoudens... Uh, een kwetsbaar punt, zegt de Nederlandse bank. De bank is dan ook positief over het plan van de vijf Vijfpartijencoalitie... om bij nieuwe hypotheken alleen nog hypotheekrenteaftrek te geven... als er volledig wordt afgelost. In Groot-Brittannië staken honderdduizenden mensen... tegen de hervorming van de pensioenen, salarisverlagingen... en andere bezuinigingen. Aan de 24-uur staking doen medewerkers in de zorg... douanepersoneel en politieagenten mee... In het centrum van Londen liepen 20.000 agenten mee... in een protestmars tegen de korting van 20 op het politiebudget. Vooral de voorgestelde verhoging van de pensioenleeftijd... naar 68 jaar, valt slecht bij de bonden. De conservatieve partij vraagt de werknemers iets langer door te werken... in ruil voor een gegarandeerd pensioen. In de Syrische hoofdstad Damascus is het dodental... van de dubbele aanslag opgelopen tot 50. Er zijn meer dan 170 gewonden, zegt de regering. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. De regering wijst terroristen aan als de schuldigen. Dat is de gebruikelijke aanduiding voor opstandelingen... tegen het bewind van president Assad. De ontploffingen waren vanochtend kort na elkaar. De staatstelevisie toont beelden van een grote krater... vernielde auto's en lichaamsdelen. Een gebouw van de geheime dienst raakte zwaar beschadigd. In Syrië zijn zo'n 30 VN-waarnemers. Die terugtrekken is volgens correspondent Sander van Horen geen optie zich dat uh, pijnlijk te beseffen uh, dat op het moment dat je die waarnemersmissie terugtrekt. dat je besluit dat ze gefaald hebben. Ja, er ligt eigenlijk geen alternatief op tafel. Dus wat doe je dan? Er is niemand die daar nog een antwoord over heeft. Na twee mislukte formatiepogingen. mag nu de sociaaldemocraat Venizelos proberen. een coalitieregering te vormen in Griekenland. Zijn voorgangers, de conservatief Samaras. en de radicaal Tsipras. gaven deze week hun opdracht terug. Als de oud-minister van Financiën Venizelos ook faalt... komen er mogelijk volgende maand opnieuw verkiezingen. De leider van de Griekse Socialisten krijgt drie dagen de tijd... om een coalitie te vormen. Intussen is de werkloosheid in Griekenland verder gestegen... naar een recordniveau van bijna 22 procent in februari. Ruim een miljoen Grieken zitten nu zonder baan. In 2009 waren dat er minder dan een half miljoen. Onder jongeren is de werkloosheid het hoogst. Van de groep van 15 tot 24 jaar zit meer dan de helft zonder werk. In Uithoorn dreigt een klok in de 38 meter hoge kerktoren van de Sint-Jan de Doperkerk naar beneden te vallen. De klok is instabiel. De harde wind zou de reden zijn. Een verslaggever van de regionale omroep. Ik kan me niet voorstellen dat hij helemaal hier naartoe waait naar de, de huizen en de auto's en de mensen die hier staan. Maar uh, ik heb het idee dat ze uit uh, voorzichtigheid toch uh, de boel hebben afgezet. En uh, met niet zo'n beetje aan uh, politie en brandweermateriaal ook. Twee weken terug bleek uit een bouwrapport dat de fundering van de kerk niet in orde is. En dat de staat van de Schanskerk een gevaar vormt voor de veiligheid van voorbijgangers en omwonenden. De eigenaar van de kerk in Uithoren is geadviseerd om het gebouw te restaureren of te slopen. Het weer buien met mogelijk onweer, hagel en zware windstoten. Het is 18 graden aan de kust, plaatselijk 25 in het oosten. Vannacht opklaringen, morgen overdag bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 14 graden op de Wadden en 20 plaatselijk in Limburg. ANWB-verkeersinformatie op de A4 richting Den Haag... zijn bij knopen de Nieuwe Meer drie reistoken afgesloten door een ongeluk. Daardoor staat het flink vast op de ring van Amsterdam. Op de ring zuid richting Den Haag daar staat tussen Amstel Business Park... en Knoop het de Nieuwe Meer zes kilometer. En op de ring west richting Den Haag staat tussen Westport... en knopen het de Nieuwe Meer een file van vier kilometer.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 Maar toen ik erachter kwam dat de plofkip drin zit, was ik zo was van... Nee, man, schade, plofkip. Kom op, Ichlo, maak deze chickensticks nou eens echt ongelooflijk en wonderbaar. En haal die plofkip daar draus. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl Master the Cloud met HP en Simak. Ga naar Simac.com slash cloud Het is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Ik sta al sinds 1994 met mijn voeten in het veen van de lokale politiek. Het CDA. Ik zoek nog steeds een opvolger. Strijd om het leiderschap is dus erg belangrijk voor het CDA. Ik wil heel graag bijdragen aan een sterk CDA. Lona Keizer, u bent wethouder in Purmerend en sinds een week kent het hele land u als een van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap. We hebben een pijning gedaan onder lokale CDA'ers en één op de drie zegt op u te gaan stemmen. Gefeliciteerd. Dank u wel. Binnen een week? Ja. Hoe heeft u dat gedaan? Ja, gewoon door uh, wat ik altijd uh, doe. Uh, gewoon duidelijk uh, zeggen wat ik vind en uh, daar gewoon uh, ja, open en uh, eerlijk uh, over zijn. En hoe u dat voor de partij ziet, daar gaan we het straks uitgebreid over praten. Frank van der Walbaken, gisteren won Atletico Madrid de UEFA Cup. We gaan het zo hebben over de miljoenen waarmee die de, de Spanjaarden de beste spelers ter wereld opkopen. Heeft u gekeken gisteren? Ja. Hoe was het? Als liefhebber. Uh, prachtige goals. Falcao, hè? Ja. Colombiaan. Die zal wel verkocht worden, vrees ik. Maar voor, die voor Atletico. Ze, ja, die hadden ze gekocht voor 40 miljoen, als ik het goed heb? Ja. En hoeveel gaat die opbrengen, denkt u? Nou... Deze goals gaan de hele wereld over. en uh, Er zal wel een Engelse club uh, zijn die uh, wellicht zelfs misschien... omdat die toch in Atletico uh, zit in Madrid, misschien wel real. Kijk, en dan zijn ze ook uit de schulden, want daar gaan we het over hebben... over de verhouding tussen prestaties en schulden in Spanje. Mm -hmm. Dan zijn ze er ook uit, of dat nog niet? Nou, dan is Atletico wellicht uit de schulden... want ze kunnen wel, denk ik, 50, 60 miljoen vragen voor deze jongen. Steven Pont, jij gaat het straks hebben over de eindexamenstress... en alle extra eindexamentrainingen die tegenwoordig worden gegeven. Wanneer begint het eindexamen? Volgens mij volgende week al. Ah ja. En eindexamentraining, is dat iets nieuws? Nou, dat het zo'n vlucht he, aan het nemen is, is wel nieuw, ja. Ik heb het voor gehad, vroeger jij? Nou, daar gaan we al. Kijk, kijk. Jochem van Gelder, hartelijk welkom. Goedemiddag. Dank je. Straks gaan we met jou praten over de moederdagshow die je zaterdag bij SBS presenteert. We hebben je een poosje moeten missen. Je was net weg bij de NGV toen je een keer tegen me zei van dat komt wel goed. Het heeft wel aardig lang geduurd. Ja, ik heb geduld moeten hebben. Heb je getwijfeld ook of het wel goed kwam? Nou, nee. Ik heb nooit getwijfeld. Ik heb altijd wel het idee gehad dat komt goed Alleen op een gegeven moment dacht ik van het duurt nu wel lang. Er moet natuurlijk wel een kans komen. Kijk, dat, dat, dat ik het kan en dat ik de ambitie heb, dat is mij inmiddels uh, duidelijk geworden, Want het zou ook zo kunnen zijn dat... als je eenmaal afstand neemt van het wereldje... dat je denkt, ja, het is eigenlijk wel lekker. Waarom zou ik eigenlijk nog? Dat maar dat had ik niet. Nee, nee dat kwam eigenlijk dubbel terug. En dat was eigenlijk ook de reden om bij de NCV te stoppen. Omdat het daar zo, die trein ging steeds langzamer en langzamer. Ik denk, ik moet ergens anders opstappen. En het was even wachten, maar de trein nee. is gekomen. Onze dichter is vandaag Hans Wap. Zijn gedicht uh, hoort u tegen drieën. En als u een vraag of een opmerking voor ons heeft, ga dan naar de website nu Of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Hier heeft hij de bal in de zevende minuut. De keeper kansloos 1-0 voor Atletico Madrid. In een paar dagen tijd kwamen Ronaldo en de Braziliaan Kaká... voor 160 miljoen euro naar Madrid. Dat geld is er door een lening bij de bank. Merchandise, verkoop, FC Barcelona en Real Madrid hebben samen een schuld van bijna 1,1 miljard euro. Geld lijkt geen probleem in deze economisch zware tijden. Drie van de vier voetbalploegen die met hun grootverdieners elkaar troffen in de halve finale van de Champions League hebben samen een schuld van ongeveer 2 miljard euro. Meer winst in Europa League voor Atletico Madrid, 3-0. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat belastingbetaler dat moet gaan betalen. Dat is niet goed. Sportmarketeer Frank van der Walbaken. Ja, dat is eigenlijk een beetje de vraag van dit gesprek. Hebben wij Nederlanders gisteravond meebetaald... aan de overwinning van Atletico Madrid? Nou, ik zou in eerste instantie een kleine nuance willen aanbrengen. Er is een verschil tussen verliesdraaien en schuld hebben. Als je een schuld hebt bij de bank, of bij wie dan ook... en je betaalt je rente op tijd, dan is er in wezen niks aan de hand. Dat is net als met je hypotheek. Ja. En verliesdraaien, ja, dat, dat is pijnlijk. En natuurlijk is het vervelend om veel schulden te hebben... want hoe meer rente je moet betalen... hoe minder dat je dat geld kunt gebruiken voor andere doeleinden. Ja, maar dan ben je niet failliet. Nee. nee. Mijn hebben... vraag was, hebben wij meebetaald door onze steun aan het Europese noodfonds bijvoorbeeld? Ja, als je het helemaal indirect allemaal gaat volgen... dan zou je kunnen zeggen van ja, we hebben daar mee betaald. Maar kijk, de staat in, in, in Spanje is op, op dit moment... heel rigoureus bezig het voetbal te analyseren. Ze hebben al bepaald... Kun je een rigoureus analyseren, ja? Nou ja, oh, nee. <lacht> Zij geanalyseerd dat ze het rigoureus moeten aanpakken. Oké, okay, oké. Okay. Um, een on onderdeel daarvan is, en dat is denk ik een, een eerste goede zet... dat vanaf het volgende seizoen moet een zeer belangrijk deel... minimaal 30, zo niet 50 procent van de inkomsten uit televisiegelden... moet worden aangewend om de schulden af te lossen bij met name de fiscus. Okay, die, de, die de Spaanse clubs dan... hebben ruim een miljard schuld bij de fiscus. Met z'n allen? Ja. ja, en het is dus zo, er komen als ze weer gaan spelen en tot er komt er geld binnen en dat gaat rechtstreeks naar de fixtures, ja, daar kunnen ze zelf het, geen spelers van het kopen. Het opportunisme in het voetbal is dusdanig aanwezig dat op het moment dat er geld binnenkomt, wordt het ook onmiddellijk weer uitgegeven. Ja, dus dan het, hebben ze weer een nieuwe speler nodig of wat dan ook. Dat krijgen ze nu gewoon niet, het gaat rechtstreeks van de televisie, televisiepot naar de schuldeiser in dit, dit uh, geval de, de fiscus. Maar dat gaat dan om het afbetalen van die schulden. Hoe zijn die schulden ontstaan? Waarom hebben ze zulke ja, enorme schulden? Eh, ik, zei net, ik gebruikte net al het woord opportunisme. Dat is, dat is een belangrijk woord in de sportwereld. Niet alleen in de voetbalwereld, maar in de sportwereld. Hè. De geld... Op aannames wordt geld al uitgegeven voordat het überhaupt binnen is. Want ze denken we gaan bij de UEFA spelen. Het Daar vinden we geld... nog wel een sponsor voor. Of er komen misschien wel weer hogere televisierechten. Dus we hebben nu een blessure op links. Dus laten we maar een nieuwe linksbenige middenvelden kopen. En dat hebben zij lang laten bestaan. Ja, en dat is de, de, ja, de, de, het. Noem het maar management by emotion. He, de, de, wordt, de emotie viert hoogtij in het management in het betaalde voetbal. Want kan je zeggen dat het ook vooral in Zuid-Europa zit, bij de Zuid-Europese clubs? Uh, meer zo dan in, dan in het noorden van Europa. Wij zijn wat rustiger, wat calvinistischer. Hoeveel, maar, rustiger? <laughs> hoeveel rustiger zijn wij? Ja, kijk, om maar een voorbeeld te geven weer... met de, de banken in Zuid-Europa... die hebben er last van als ze een aanvraag... voor een lening van een topclub zouden weigeren. In welke dan zin hebben ze er ze... last van? Dan lopen de klanten weg? Dan zouden de rekeninghouders hun rekening kunnen opzeggen. En mijn dat voetbal... zal in Nederland niet gebeuren. Als je mijn voetbalclubje niet steunt, dan ga ik naar een andere bank. Dat is ja. de redenering dan. Ja. Ja. Ja. Dus hoeveel schuld hebben wij. Als, als, is dat vergelijkbaar, 1 miljard met z'n allen, of is dat peanuts? Nee, Wat wij doen? hebben absoluut geen 1 miljard schuld met z'n allen. De 18 clubs hebben, hebben wel schuld, maar draaien, vergeleken met Spanje, draaien we buitengewoon goed. Okay. Maar Engeland bijvoorbeeld, daar gaat ook heel veel geld in om. Ja. Is dat ook op, op, op kosten van de gemeenschap, of heb je daar meer van die uh, shikes die dit betalen? Nou, daar zitten daar heel veel. Uh, inderdaad, rijke meneren, of het nou oliesheik zijn... of gasboeren, uh, of noem het maar op, of Amerikanen. Iets met brandstof in ieder geval? Nou, nee, de Amerikanen ook, ook in uh, onroerend goed. En, ah, uh, ja. Maar goed, en telecom. Uh, maar uh, de Engelse clubs die, die hebben waanzinnige inkomsten uit televisiegelden. Uh, ruim anderhalf miljard per jaar komt erin uh, uit televisiegelden. Dat is meer dan in Spanje. En dat wordt, ja, dat wordt verdeeld volgens een bepaalde verdeelsleutel... waardoor alle clubs ervan profiteren. In Spanje heb je een ander probleem... dat Real Madrid en Barcelona... die weigeren in de collectieve verkoop van de televisierechten. Dat doen zij zelf. Hmm. Waardoor zij ruim 100 miljoen per jaar meer vangen... individueel als club... Ja, niet dan heel, de andere clubs. Is niet heel Daardoor is de Spaanse competitie ook hmm. nauwelijks meer interessant. Twee, Het is een two-horse race. Die zijn allebei die staan ook ver voor in de competitie. Die staan de 15 punten voor op de andere. Ja. Ja. Dus het is de, de, ik, ik vrees dat op, het, uh, op een gegeven moment uh, dat de bal het schip gaat keren... en dat de, de Spaanse voetbalconsument zich gaat afkeren van de competitie... omdat ze toch weten dat het een race is tussen twee clubs. Maar misschien moet u dat niet vrezen, misschien moet u daar blij om zijn... want dan keert de normale situatie weer een beetje terug op den deur. Ja, oké. Okay. Als je het zo bekijkt, dan is het een, misschien een soort... Uh, noem het maar self-fulfilling prophecy. Ja, want wordt er nu, u zei er is uh, goed geanalyseerd dat er rigoureus moet worden ingegrepen. Wat gaan ze concreet doen? Nou, wat ik zei, een deel, een zeer belangrijk deel van het inkomen uit televisiegelden moet worden afgedragen aan de fiscus, aflossen van schulden. En bovendien is de UEFA, de Europese voetbalbond, is bezig met wat zij noemen: een fair play, of een fair financial play klassement, of regels in te stellen, waardoor de financiële huishouding ter controle moet, en dan krijgen ze ook op een gegeven moment kunnen ze worden geweigerd in de Europese competitie. Als ze te veel schuld hebben. als ze, dus ze verlies draaien. Mag Barcelona gewoon niet meer meedoen aan de Champions League. Correct. En dan is het waarschijnlijk snel opgelost. Want dan weten ze dat het serieus ja, is. Het, daar zit wel weer een keerzijde aan de medaille. Zoals altijd in het leven. Uh, als de UEFA te streng gaat worden... dan zou het kunnen zijn dat de grote clubs van Europa zeggen... van UEFA, we doen dat, gaan we het zelf doen. Oh ja. Vormen onze eigen competitie. We Zonder ons af van UEFA, hebben niet de ballast van UEFA. Eigen scheidsrechters, eigen televisiecontracten, eigen sponsors. Mm, want er speelt vooral in Spanje, maar niet alleen in Spanje? Nee, Italië heeft ook problemen in het dus voetbal. Dus de Italiaanse clubs Griekse zeggen: dan, dan voetbal gaan werken. Dat spreekt reken. voor zich. Ja, maar die zijn niet zo goed. Portugese voetbal? Nou, ze waren Europees kampioen nog uh, niet ja. zo lang geleden. Maar één ding wat ik nog niet helemaal begrijp, uh, waarom zouden wij dan betalen aan die Spanjaarden? Hoe zit nou, dat dan? steun vanuit Europa aan de uh, Spaanse banken. En, de en de er is nu banken, ook een die bank die ah, ja. Bankia. Ja. Er zijn twee andere banken, Santander en BBVH. Die zijn allebei door de ratings agency Standard Poor net gedowngraded. Waardoor ze meer rente moeten betalen op de financiële markt om geld te lenen. Dus ja, de economische crisis krijgt steun vanuit Brussel. En dat is Europees geld. Ja, en dan gaan die banken dat weer onverantwoord uitgeven aan die voetbalclubs. Ja, leuk. Ja, vinden we het erg, mevrouw Keizer? Nou ja, als ik het zo hoor, is voetbal uh, emotie en de angst uh, regeert. Dus dat uh, klinkt als een garantie op een debakel. Maar dat schetst u ook een beetje? Nou, er hangt een zwaard van Damocles boven. Ik denk niet dat het zover zal komen. Ik denk dat de op het schip zal keren. Uh, en voetbal is te machtig en te groot om om te vallen. Het zal nooit omvallen. Het Spaanse voetbal, niet alleen, maar al het voetbal. Dus wat, wat hoe, schetst u zich over vijf jaar? Waar, waar staan we dan? Niet meer op deze plek, neem ik aan. Met zulke schulden? Nee, maar dan, dan hebben we het niet alleen over voetbal natuurlijk. Hè. Nee, maar... We staan over vijf jaar, überhaupt, in de wereld. Met ja. de economische crisis die eraan komt. Europa bestaat niet <laughs> meer. Ja. Maar laten we wel zijn, juist in moeilijke tijden heeft sport meer bestaansrecht dan ja. in goede tijden. De, de consument is op zoek naar iets positiefs, iets om aan zich aan vast te klampen. En dan is sport bij uitstek geschikt. Maar zijn er dan minder schulden? Ik denk het wel. De, de, de, de algemene publieke opinie keert zich nu toch wel tegen... die grote financiële verschillen. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Dus de, ook daar krijg je een soort proces... waardoor het uh, een gezonder wordende bedrijfstak gaat worden. Jochem, je bent uh, voetballiefhebber. Wint je hierover op? Ja. Of zeg je, kan mij het schelen? Nou, ik vind me niet zo snel uh, op. <laughs> nee, nee, sowieso niet. Dat heb ik wel afgeleerd. Nee, ik zit vol aan. Daar zit ik te luisteren, want ik zit uh, inderdaad... Uh... Vaak in de Goffert. De NEC, dat is mijn club. Dus we spelen vanavond tegen Vitesse. Voor de, na, de, de, ja, de en Ik zag vanochtend inderdaad. ook wel in de krant staan het, uh, het verschil in salarissen. We hebben bij NEC volgens mij wordt er 6 miljoen uitgekeerd en bij uh, Vitesse is dat 13 miljoen. En dat heeft alles te maken natuurlijk met Mera Jordania. Dat die is Maar ja, ja, sterker ja. nog, de salarissen van Vitesse zijn het afgelopen seizoen met 50% gestegen. Ja, dus daar zijn mensen naar binnen gehaald. En dan is ja. dat wel spannend om te zien vanavond of dat uh, ja. zich ook uitbetaalt in het veld. En ik denk van niet. En ik hoop van niet. Nee, nee. nee gelukkig zijn de resultaten nog steeds niet te koop in de sport. Nee. Nee, hè? Nee, het wel, het helpt wel. Ja. Het helpt wel natuurlijk geld. Maar het is onomstotelijk bewezen zo langzamerhand dat het niet allemaal maar zomaar te koop is. Straks praten we met Mona Keizer over de race om het lijsttrekkerschap... voor het CDA. Maar eerst gaan we praten met Jochem van Gelder. Ja. Zoet liedje van de Spice Girls oh, over ah, moeder. En jouw traan, de tranen springen je in de ogen. In ja, geval. de tranen springen in je ogen. Hij presenteert uh, uh, voor je moeder een ja. gala, is dat? In het kader van Moederdag. Wat is het voor een soort programma? Nou, gala is het niet echt. Want dan denk je meteen aan smokings en uh, chic gedoe. Dat is het niet. Het is eigenlijk gewoon een uh, grote studio show, uh, Twee uur lang. Uh, zaterdag bij SBS 6 vanaf negen uur. En uh, in het programma is het is eigenlijk een groot surprise show voor een aantal moeders. En daarbij eh, ook reportages eh, vanuit Congo. Want Kordik eh, Memisa zit erachter. En eh, het doel is om zoveel mogelijk donateurs ook te werven tijdens die avond. Om het eh, moedersterfte tegen te gaan in eh, Afrikaanse landen. Want eh, iedere anderhalve minuut sterft daar een moeder eh, tijdens zwangerschap of, eh, tijdens of na de bevalling. Hm. En dat kan met... Eh, relatief uh, makkelijke middelen kan dat uh, verholpen worden. Ja, dus dus dat, dat zit er nog achter. Een goed doel zit er, zit ja. er achter. Uh, moederschap, jij bent zelf vader. Ja. Je hebt, uh, zoons, uh, heb je iets met het moederschap? Nou, ik heb enorm veel respect. Uh, uh, altijd gehad voor mijn moeder. Mijn moeder is, uh, is dit jaar tien jaar geleden overleden. Dus ik heb ook, ook vind ik het wel... Mooi dat ik uh, dit programma nu kan doen als een soort uh, Oda aan haar. Dus zo begin ik uh, in het programma ook. Dat, dat neem je ook. dat ga je ook echt zeggen in het programma. Ja, ja we hebben, Pauline en ik hebben allebei een, een, een soort statement opgenomen aan, helemaal op de kop van het programma. Pauline is jouw medepresentator? En dat is de medepresentatrice. Ja, die is uh, ook naar Congo geweest. Dus die heeft het echte zware werk gedaan. En die uh, staat uh, zaterdag bij het Belpanel. Ja. Ook, ook, is, uh, is, is, is het een, een eenmalig programma of is het eenmalig programma? Nee, het is echt in, uh, omdat het moederdag is uh, uh, zondag. En zaterdag nemen we daar dus al een uh, voorschot op. Ja, en wat heb je over je eigen moeder gezegd in dat statement? Mogen we dat alvast weten? Nou, niet alles weggeven. Ja, een beetje. Een beetje. Wat voor moeder had je? Nou, ik had een fantastische moeder. En dat had te maken met het feit dat ze natuurlijk... Ja, ze was, was een hele lieve moeder. Ze was een tikkie ondeugend. Ze heeft altijd tot het einde toe... Ja, dat, dat is een cliché, maar toch een beetje dat kind in zich houden. Dat was een, een, een, een vrouw die soms niet dacht, maar eerst deed, weet je wel. En dan dacht ik, oh, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Meestal uh, zijn de kinderen die dat doen. Uh, ja, maar, maar zij hield dat tot. Dus als zij bijvoorbeeld uh, de tuin... Ze uh, was vaak in de tuin bezig en had ze van dat dorre hout een grote stapel. En dan had ze iets van, ja jongens, ik, ik heb geen zin om dat helemaal... Uh, uh, de fik erin. <lacht> en dan stond de wind net verkeerd. Dus de helft van de tuin die, zat ze verder ook helemaal niet mee. En nou goed, dit is één verhaal, dat kan ik gewoon... Een heel boek van volschrijven. En daarnaast is zij ook uh, redelijk belangrijk geweest bij, bij de start van mijn carrière. Hm. Want aan het begin van mijn carrière, ze was mijn, mijn stylist, mijn visagist, oh ja? mijn chauffeur. En als het moest ook nog mijn bodyguard. Dus zij heeft dat, dat in de beginfase, want ik treed als al beetje op vanaf mijn twaalfde. Ja, je begon dan op de basisschool, hè? Ja, ja, André van Duin en Playbecken. En zij was daar wel heel erg bij betrokken. En apetrots natuurlijk. Ja. Ja. Dus zij heeft eigenlijk gezorgd dat ik dat, uh, min of meer, dat ik dat programma kan presenteren. Maar Dat is ook wel mooi dat je dan met zo'n programma weer terugkeert op de televisie. Want je bent een paar jaar weg geweest. Afscheid genomen ja. bij de NCRV. Niet, ja. niet, niet geheel vrijwillig. Uh... <laughs> ze hebben ook niet vrijwillig. Niet geheel ja. vrijwillig. Ik zeg het ja, een nee, ze hadden niks meer voor me, dus dat nee. is makkelijk. Ja, dan dan houd ja. het eens dus op. Dan, um, uh... En dan kom je terug met, met, met, met uh, uh, iets over moeders. Terwijl jouw moeder natuurlijk ook een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Die heeft natuurlijk niet meegemaakt dat jij wegging bij de NCRV. Toen was ze al overleden. Nee, die heeft dat niet meegemaakt. Nee. Was je nee. blij dat ze dat niet mee hoefde te maken? Nou ja, zo dramatisch is het ook weer niet. Nee? Ah ja. nee, ik, mijn vader die zou daar moeilijker over gedaan hebben. Die zou gezegd hebben, maar dat ga je toch niet maken. Dat moet je toch eerst even goed in gesprek. En kijk nou eens wat er nog in zit. Ja, zo ben ik niet. Ik heb dat impulsieve van mijn moeder. En als ik voel dat er ergens geen vertrouwen meer is... Of dat, dat er, dan, dan heb ik een soort trots: Dan denk ik, oké, okay, graag of niet. En dan, dan gaan we en dan gaan we weer door. En dan, en dan ook niet realiserend wat de consequenties zijn. En dat het misschien niet... Binnen twee maanden lukt, maar dat het misschien iets langer lukt. Want ja, dat was jouw idee toen je wegging met een CV van: nou, dat gaat redelijk snel wel weer. Ja, ze zeggen dan altijd: je bent zo goed als je laatste programma's. En uh, het laatste programma was, was Praatjesmakers in de zomer, met bijna gemiddeld van anderhalf miljoen kijkers. Ja. Dan denk ik, nou ja, volgens mij moet, moet, moet een andere omroep uh, moet dat ook zien. En dan zal er wel iets komen. we even luisteren naar wat jij deed in die tijd? Wil jij ook later echt zanger worden? Nee, later word ik eigenlijk buschauffeur, maar van mama moet ik op al die dingen. Wat een ellende. Jij moet op het koor van mama en je wil eigenlijk gewoon buschauffeur worden? Ja. Papi. Papi is de baas. En wat mag mama dan? Ehm, uh, televisie kijken. Die kijkt alleen televisie. En computeren. En computeren. Dat is wat mama doet. En wat, wat doet mama bij jullie thuis? Nou, eh, uh, die zit altijd wel vakantie te boeken. Die is er helemaal Jochem van Gelder, dat, dat herinneren we natuurlijk ons allemaal, dat programma. Dat was toen afgelopen en je zei, nou, ik dacht, ik hoor snel al wat. Toen ging de telefoon niet. Wat heb je toen gedaan? In die tijd? Nou, ik, heb, ik ben de tijd wel vrolijk en leuk doorgekomen. Dus ik ben eh, niet op de bank gaan zitten en eh, gaan verzuren. Ik ben daar te optimistisch en eh, veel te ambitieus voor. Dus ik, er, is altijd wel iets, er heeft altijd wel iets gespeeld. Er speelde al vrij snel eh, een programma wat bij RTL 4 uitgezonden zou worden. Waar we ook heel ver mee... Was eigenlijk alles al rond tot aan de sponsors aan toe. Het stond ook aan het in het schema al. En uh, op Goede Vrijdag, weet ik nog, van, van 2000. Dat is twee jaar geleden, 2010 dus. Toen werd in één keer gebeld. Nou nee, ja, er is een ander programma inmiddels. En dat vinden we toch leuker en klaar. Hup, weg. Zo. Dus welkom in de commerciële wereld. Ja, dat is ook wel. Ja. Maar toen heeft er nog iets gespeeld met een andere publieke omroep. En tussen de bedrijven Welke? door. Zo sprak hij streng. <laughs> ja, en nu zeggen: <laughs> ja, Dat was Max. Okay. Max, ging ook niet door? Dat ging uiteindelijk ook niet door. Iets met omdat, kinderen? Uh, dat was iets met kinderen, maar dat was ook... groot. kinderen waarschijnlijk? Groots, groots, nou, nou, nog niet eens. Nog niet eens. Hm. Had gekund. Maar het was een groot studioprogramma. En het was net in de periode dat er 200 miljoen bezuinigd moest worden. Dat dus dat niet. vond de netmanager een beetje hm. ongelukkig om hm. dat dan te doen. Maar dan krijg je en, toch wel steeds weer telefoontjes van, nou, je leeft er weer naartoe en dan gaat het weer niet door. Ja, hoe, hoe nee, ik heb, ik heb uh, dus een paar dode mussen wel in de kast uh, liggen. Ja. Maar uh, ja, ik ben ook doorgaan, ik heb, ik heb met mijn eigen wijze kop veel tv-formats bedacht, die ik altijd al een beetje uh, op schets had samen, die heb ik uitgewerkt, daar heb ik clips van gemaakt en daar ben ik ook mee de boer op gegaan. Ik heb uh, vorig jaar hard getraind en uiteindelijk de marathon van New York gelopen voor Kijk. het goede doel de keizer die, die, die steekt nu de duim omhoog voor je. Ja, die ja. Loopt ook hard, toch? Ik loop hard, ja. maar uh, dat... Uh, niet de marathon. Dat, heeft, dat is mij nog niet gelukt. Oké. Okay, nou. Nee, lukt mij ook nooit meer. Maar goed, <laughs> en dat heb ik gedaan. Uh, ik ben een, een, een, ook een radioprogramma gaan presenteren bij Radio 024. Dat is een internetradiostation in uh, mm -hmm. Nijmegen. En ik heb, wat ik ook al heel lang wilde doen... Uh, een theatershow uh, bedacht en uh, uitgewerkt. En, en dat het is voort. vorig jaar, eind vorig jaar, rond Sinterklaas is dat... Uh, in première gegaan, zoals ja. dat dan mooi zegt. Het is dus helemaal niet stilgezeten, het is nee. blijven werken. Is er ook een moment geweest dat je dacht... nou ja, misschien moet ik die televisie gewoon maar afschrijven. Want uh, nou ja, laat maar. Voor mij was het belangrijk om erachter te komen... Uh, hoe het leven zou zijn zonder tv. En? En dat zou me enorm tegenvallen als ik, als ik niet zonder die aandacht zou kunnen. En ik ben er inmiddels achter gekomen... dat die lute vond ik best prettig. Maar toch ben je weer terug. Maar ik ben wel terug. Nee, ja. Kijk, mijn ambitie, en dat was ook de reden om te stoppen bij de NCW, Ik wilde vooral door. Ik heb nog heel veel plannen. Ik heb niet voor niks een stapel tv-formats liggen. Maar waarom wil je zo graag op die tv? Ja, dat is leuk werk. En dat is, volgens mij kan ik niet veel anders. Wat was je voor dat je bij de TV kwam? Ja, ik, ik, uh, ik studeerde voor onderwijzer. Ik je... zat, zat ooit nog in de klas met Emil Roemer zelfs. Kijk. Ja. Je, uh, hey, die is toch veel ouder dan jij? Nee, wij zijn... Dank je wel. Niks meer aan het doen. <laughs> zo je zou ook lijsttrekker van het Hij cda kunnen zelf, worden. Je zou, uh, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden. Die je nee, doet. maar tv maken vind ik toch leuk. en, en, en uh, Ik moet wel zeggen, afgelopen maandag hebben we de studio gedeeld opgenomen... van het programma Voor Je Moeder. Het is, het is echt een heel mooi programma geworden. En uh, van tevoren zat ik in de smink en dacht ik... ja, waarom wil ik dit toch eigenlijk? Waarom ja. heb ik dit? Ja. Ja. En dan, Want was dat, nou, op, was dat stress ook? Nou, dat is... Het is het is zo'n hoop gedoe op zo'n dag. En daar moet je naartoe en daar moet je dat nog doen. En iedereen loopt aan je te trekken. En, en die teksten. En dat wordt omgegooid en dat mag je niet zeggen. En... Mona Keizer knikt in stemmend. Ja, ja, ja, ik, uh, ja, ik maakte een, een beetje daarvan mee uh, sinds uh, afgelopen maandag. Oh. Hmm. Ja, al die regieaanwijzingen. Oh, uh, ja. uh, nou ja, het van, uh, van de ene naar de andere kant. En uh, daar moet je heen en daar moet je zijn. Ja. En smink, ja, dat is ook uh, ja. een aparte tak van sport. Ja. Ja. Nou ja, dat hoort er allemaal bij. Maar dan ga je er eenmaal in. En dan presenteer je zo'n programma. En dan, uh, ja, dan denk je, ja, dit is toch gewoon eigenlijk wat ik moet doen. Want waar, wat, wat, wat voel je dan als je dat doet? Ik We, weet niet, van tevoren denk je, het komt nooit goed. En kan ik het wel. En ik heb anderhalf jaar heb ik thuis gezeten. En nu zit iedereen te kijken. Want nu ben ik weer terug bij SBS6. Dat is natuurlijk wat, na twintig jaar NCV. Dan is ook nog alle emotie die erin zit van moeders. En van mijn eigen moeder die er, die er niet bij is. Dan denk ik kom ik hier, geen twee uur lang ja. jongens, dat gaat nooit lukken. En dan begin je, en waar je het vandaan haalt, weet ik niet. Maar dan, dan lukt het, en als het uiteindelijk dan toch... Kijk, het kan altijd beter hoor, en ik maak nog heel veel fouten... want ik ben nog enorm aan het leren, nog steeds. Maar als je dan uiteindelijk daar goed uitkomt... dan denk je, ja, dit is toch eigenlijk wel lekker. Hmm. Monika, Keijzer, gaat u kijken? Wanneer wordt het uitgezonden? Zaterdag uh, 9 Zaterdag. Negen uur. De SBS SBS in, 6. Volgens mij hebben we dan een debat bij Nieuwsuur. Ai. Ai. Dus, maar kan het hoe, laat, hoe laat? Nou, ik ik, ik ik zal het even voorstellen. Ja, ja dat het is de tussen, tussen en zes, en 9 en 11. Dus. Tussen 9 en 11. Nou, we kunnen dat even voorstellen. Gaan met z'n zes kijken. Ja. Ik, volgens mij vinden ze dat wel leuk, bij nieuwsuur, als ik dat vraag. Want ja, u bent moeder van vijf kinderen. Ja. Dat is moederdag, de jaren dag. Dat is de op zondag. Ja, ja. weet ik. Dus de volgende dag. Maar dat moet ja. een feestdag zijn, als je vijf kinderen ja. hebt. Ja, ja, dat wordt, ja. Nou, is het natuurlijk wel zo dat mijn, ja, ik heb er nog twee op de basisschool zitten. Dus dat is nog wel de afdeling ja, Die kunnen frutsels. een ei bakken? Die maken ja. iets ja. moois. Ja, dus die oudste... Ik een reken uh, op, een, uh, op een ontbijt op bed, heren, als jullie luisteren. <laughs> ja. En uh, de jongste twee, dat wordt vast Frutsels en uh, liedjes en zo. heren. En hoe oud zijn de oudste? Uh, 17, 16, 13. Zo, leven, ze ja. erg, leven ze erg mee op het moment? Ze vinden het geweldig. Ja? <laughs> ja? Mama ja. nooit thuis, heerlijk. <laughs> nee, dat, dat, dat, is, dat is een aanname. Dat is een aanname. Maar, U bent wel thuis ook nog deze week? Ja, dit is, ik vind het altijd een hele bijzondere vraag, dit. Maar, want? Omdat je die aan de man nooit zou stellen? Nee, omdat die, ja, volgens mij is die aan André Rauwvoet nooit gesteld. Jawel hoor, Jawel, die werkt ook veel te hard. heb ik vaak over gehad met hem. Uh, okay. Ga eens naar je kinderen. Oké, okay. ja. okay. Nou, dan zou ik dat eens na moeten Dan gaan kijken. we het na vragen ja. aan ja. hem. Nog één vraag aan Jochem. Jochem, wat, wat, wat komt hierna? Nu dit gala? Of, nee, gala naar mag niet We Er komt een noemen? verschrikkelijk leuk programma oh, uh, uh, in het najaar. En er zijn nu uh, twee of drie formats uh, die daar nog voor in de race zijn. En uh, we gaan natuurlijk even afwachten hoe... Uh, hoe Zaterdag gaat lopen en hoe de mensen dat vinden. Ja. Maar jij bent daarbij betrokken? Je krijgt niet weer zo'n telefoontje? Of is, kan dat altijd? Wat voor telefoontje krijg je? Oh, dat het niet doorgaat. <lacht> oh, nou, nou ik zit nu ben niet wel bij SBS, uh, ik ben onder contract. Dus zou het zou dom zijn als ze me gewoon uh, op de bank laten zitten. Nee, ik ga, ik ga aan de bak. En klinkt ik heb als, er ook klinkt als voetbal. Zin. Het klinkt als voetbal. Ja, ja. voetbal. Nee, nee, ik ben niet voor de bank gehaald. Okay. Kijk, na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we verder praten... met de kandidaat lijsttrekker voor het CDA Mona Keizer en met psycholoog en opvoeddeskundige Steven Pont... gaan we het hebben over alle bijspijkercursussen... voor zenuwachtige eindexamenkandidaten. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Gert Luuk. Radio 1, het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus is het dodental van de dubbele aanslag van vanochtend opgelopen tot 55. Er zijn meer dan 400 gewonden, zegt de regering. Wie de aanslag heeft gepleegd, is niet duidelijk. De regering geeft de schuld aan de oppositie. Er dreigt een verloren decennium van lage economische groei voor Europa. Dat zegt de Nederlandse bank in een rapport over de financiële stabiliteit. Om het vertrouwen in de economie te herstellen, moeten Europese beleidsmakers volgens de DNB blijven bezuinigen om hun financiën op orde te brengen en hun concurrentiepositie te verbeteren. De werkloosheid in Griekenland is verder gestegen en heeft een recordniveau bereikt van bijna 22% in februari. Een jaar eerder was de werkloosheid nog 15%. Ruim een miljoen Grieken zitten nu zonder baan. En van de jongeren zit meer dan de helft zonder werk. Sinds Griekenland in 2010 in ruil voor Europese steun begonnen is met forse bezuinigingen, is de werkloosheid opgelopen. En het Rode Kruis stopt zijn werk in een groot deel van Pakistan na de moord op een arts in de stad Quetta. Het gebeurt zelden, zelfs niet in oorlogsomstandigheden, dat het Rode Kruis het werk neerlegt. De weigering van het Rode Kruis om losgeld voor de arts te betalen... was de reden om hem te vermoorden, stond in een brief die bij het lijk werd gevonden. De Pakistanse Taliban wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord. Dat zijn de hoofdpunten. ADB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en knopend Gorkum, 11 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht... Je kunt beter omrijden via Dordrecht en Oosterhout. Vanaf Ridderkerk over de A16, A59 en de A27. En de A67, Venlo richting Eindhoven bij Gelderop, 3 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Dag van harte, welkom bij Dit is de Dag aan tafel. Voetbalmarketeer Frank van der Walbaken. Jochem van Gelder, hij presenteert zondag de grote moederdagshow, zaterdag. Mona de Keizer, wethouder in Purmerend. Een kandidaat om bij het CDA, eh, de, het CDA te gaan leiden bij de komende verkiezingen. En psycholoog Steven Ponten. Met hem praten we over eindexamentrainingen. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditstedag.nu. Achter de voordeur. No, sir. Ja, Steven Pond, 14 mei. Volgende week beginnen de eindexamens voor het VMBO, de HAVO en het VWO. Nieuw fenomeen, min of meer nieuw fenomeen, de eindexamentrainingen. Die nemen toe. Hoe komt dat, denk je? Er ja, zijn een aantal redenen. Eén is, uh, in tijden van de economische crisis wordt opleiding belangrijker. Er is meer uh, geld, uh, om dit soort dingen. of er wordt meer geld vrijgemaakt daardoor om, uh, om dit te doen. Het is vrij prijzig. Door wie wordt het geld vrijgemaakt? De ouders, ja, ja. Hè, want als je een eindexamentraining doet... ben je al ergens snel tussen de 300 en 475 euro kwijt per vak. Dus je hebt twee, drie vakken, dan uh, gaat het natuurlijk snel. Ja. Alleen ouders zijn nu, in tijden van crisis, zijn minder geld... maar zijn nog wel bereid om voor de opleiding van hun kinderen dan, uh, uh, uh, uh, dan dat te doen. Um, voor de rest maken mensen elkaar ook een beetje mal. Er zijn klassen waarin 60% van de kinderen... Uh, naar zo'n uh, driedaagse uh, examentraining uh, gaat. Wat hè, is vandaag... Je gaat gewoon drie dagen ergens naartoe en dan word je bijgespijt. Ja, ja. ja, ja. Dus in, in, uh, de, bijvoorbeeld Luzak doet dat. Dan ben je 22 uur, word je uh, word je handen genomen. En dan uh, word je klaargestamd voor het, uh, voor het examen. En dan ga je, je de acht. Ja, dan ben je ook klaar? Ja, dan ben je klaar. Ja, wanneer ben je klaar? Ze, ze, er wordt Als geclaimd dat het een punt scheelt... Okay. Maar dat weet je natuurlijk nooit zeker, want je doet natuurlijk nooit een examen. Nee. Hey, je hebt nu ook maar één meting. Uh, maar dat is de claim die ze, uh, die ze, die ze hebben. Ja, deze dagen krijgen eindexamenleerlingen de beste tips. De gouden tip is in deze tijden... chillen op de computer, even achterwege laten en eerst aan het werk. En dan, als je denkt van en nou heb ik mijn kennis erin zitten... dan mag je chillen tot aan het gaatje. Ja, een fragment van RTV Drenthe. Karin Overbos geeft examentraining. Het kost een paar honderd euro per vak, per leerling. Hebben ouders ja. dat geld over het algemeen? Nou, dat is een beetje het nadeel. Dat, hè, we hebben natuurlijk uh, ooit bedacht... dat ze ooit begonnen in de 60 jaren, dat het niet meer uit mag maken... wat je afkomst is, over welke opleiding je ja. doet. En nu zien we het via de achterdeur dat uh, mensen met veel geld... hun en dus je hebt het Luzak natuurlijk al en al die privéscholen die ook opkomen dat, uh, u had het eerder over, uh, de, de, de rijken worden rijken, armen worden armen. Dus dat de armen, of uh, de rijken, meer geld kunnen besteden... aan de opleiding uh, van hun kind. Bijvoorbeeld door die eindexamentraining. Maar er wordt bijvoorbeeld ook al een bijles... meer dan 100 miljoen per jaar door ouders besteed. Uh, dat is ook prettig, omdat je ook een hoop spanning thuis daarmee afkoopt. Als je veel geld hebt en je hem voor 200, 300 euro per maand je zeggen, nou ja, als mijn kind thuis komt... heeft hij zijn huiswerk. Dus uh, de term huiswerk klopt ook al niet meer helemaal. Het is meer huiswerkklaswerk Dat je dat daar doet, en dan kom je thuis... en dan heb je, heb je niet meer die spanning op de relatie van... Heb, moet jij niet eens aan je huiswerk? Nee, want als Basje thuis komt om vijf uur... weet je één ding zeker, dat is al gebeurd. Ja. Mona of vijf zoons, herkenbaar ja. dit? Um, nou, in mijn oudste drie zitten al op een middelbare school. Ik heb nooit uh, zo'n uh, training uh, ja, ingehuurd... En uh, ja, de huiswerkklasse, ik heb het ooit eens een keer met een van de jongens geprobeerd... maar dat werkte niet echt. Dus wij doen dat gewoon thuis. Dan heb je huiswerk al af. Ja. ja. ja. Nee, maar wat je ziet is dat ouders, dat soort taken... Sorry, dat, wat, wat, uh, uh, uh, dat ze dat zo uitbesteden. He, dus de, ik zag op het internet en er was, het zei iemand... ja, ik werd gewoon door mijn vader doorheen gesleept. Gewoon zitten. En, maar dat, dat is er een beetje af... En uh, dat wordt nu, ja, uh, uh, die hiërarchische relatie tussen ouders en kinderen is verminderd. Dus kinderen denken, ja, dag, uh, uh, ik ga daar buiten voetballen of ik ga chillen of ik ga, nou ja, Facebook en wat dan niet. Maar ik Sorry. ken, ik ken ja, maar afzijn, nog, er weinig hoor. Het zijn maar geen tijd voor kinderen meer. Over nou, de relatie relaties, maar ouders zijn zo druk met van alles en nog wat aan kinderen gaan. Uh... Nou ja, dat, dat, dat, dat is waar, maar als je gaat kijken naar twintig jaar geleden, blijken ouders wel weer meer tijd aan hun kinderen ja, wat, te besteden. Ik, ik waag dat te betwijfelen hoor. We doen net alsof dat zo is, maar ik uh, zie het tegendeel ja, uh, ook we. om mij heen. Ik ken bijna eigenlijk niemand uh, die hun kinderen op, uh, op, op dat soort uh, huiswerkklassen hebben. Maar ze ja. roeien toch echt, toch? Zeker, ja, ja. Dus, wat ik, uh, dus. We zien zelfs al, de helft van alle gymnasia doet ook al zelf die examentraining. Uh, die organiseren het zelf organiseren in en dan het, uh, kost het ook geen uh, extra geld. Zelf. En dan kost het geen extra geld. Je ziet, je ziet ook berichten waarbij eindexamentrainingen gegeven worden uh, door uh, docenten. Oh ja. hè? En, en waar er wel weer betaald moet worden. Dus Het is ook een beetje een schimmig gebied. Wat je bijverdient voor de verdienen. Okay. En het is ook een hoop geld dat, er, uh, dat erin omgaat. Hè? Ja. In die drie dagen heb je twaalf twaalf van die leerlingen zie ik het toch snel tegen de 6.000 euro omzet. En, en wat je in moet huren is twee studenten. Ja. Ja. Dus dat maar maar is, is, dat, ik, is dat nou erg, dat, dat soort trainingen? vraag ik me maar ook goed, af. Nou, het is erg in de zin dat mensen die je geld hebben... dus uh, uh, beter en meer uh, uh, toegang hebben tot... Ja, ja. tot goed onderwijs en tot slagen en, ja, en wat maar ook ik, niet. In die hoor, zin is het natuurlijk wel erg. Ik hoorde u net ook zeggen dat het ook maar zeer de vraag is... of het wel effectief is. Het het geldt, ze zeggen dat het een punt scheelt. Ja, ja, maar een punt is een hoop. Ze zeggen dat, dus het is maar zeer de vraag... Ja. of het ook wel effectief ja, ja. is. Ja. Nee, maar dat, uh, het is in ieder geval wel bewezen... Op dat het effectief is op het gebied van de wiskunde en natuurkunde. Omdat dat exacte vakken zijn... en daarin is het hmm. veel makkelijker trainen... dan bijvoorbeeld geschiedenis- en aardrijkskunde. Ja, maar ja, het, dat kan het, ik me wel voorstellen. Ja. Heeft maar, het ook te maken met de kwaliteit van het onderwijs? Dat dat te slecht is of zo? Dat we nou, dus niet meer kunnen voldoen nee, aan de... Nee, het, het is ook een beetje angst. Kijk, je kan jezelf afvragen, wat ik misschien nog wel beter. van waarom hebben we in godsnaam eindexamens op de middelbare school? He, want het is een soort rare hiccup. We hebben het niet in het, op ROC's, we hebben, het niet, we hebben het niet op HBO's, we hebben het niet op universiteiten, we hebben het niet op de basisschool. Op de, op, je doet toch ook uh, op je HBO-examen en zo? Nee, nee hoor. geen eindexamen. Dus, dus niet helemaal, helemaal aan het eind een ja. examen over de afgelopen drie jaar. En zeker in het VMBO zien we, dus vallen er nog tienduizenden kinderen per jaar uit. Ja. Om, he, dus dat a op aanhikken tegen dat examen. Ik zou voorstellen, haal in ieder geval het examen bij het VMBO weg. Dat je de doorgaande leerweg, in ieder geval van VMBO naar ROC, veel makkelijker maakt. En hmm. dat je wel een examen doet op het ROC. Nee, Maar waarom zou je het niet doen? N waarom zou je het niet doen, een Wat? examen? Nee, maar ja, waarom wel? In België doen ze het bijvoorbeeld niet. En het onderwijs in België, ook universitair... is beter, Nou ja, laten we zeggen, vergelijkbaar met dat van Nederland. Dus het, het is een oude reflectie. Ja, maar je moet wel examen doen. Maar laten we er eens vers naar kijken. En denken, waarom eigenlijk? Nou ja, om te toetsen, om te kijken of die dat kinderen doe je toch echt, ook, echt dat iets Dat je dat ze in België niet toetsen? Vertel ons alles over België, dat weten wij niet. Nee, nee maar natuurlijk doet ze, ze ook uh, oh. daar... Uh, maar uh, gewoon door de hele school carrière. Door de hele school. Net zo goed als je dat op ROC's en HBO's. Dus wij hebben een soort, in deze periode, een soort malheid. En ik denk dat het angst is, wederom die regeert. Waarom? Omdat als je dan in februari al denkt... nou, ik sta voor alles zo goed. Hmm. Ik kan nu alleen nog maar drieën halen. Hè? Dan, dan zien we die kinderen niet meer terug. Dus het is een soort stok achter de deur dat je niet hier valt door dat eind. Maar dat is ook wel de slechtst mogelijke reden om Kinderen uh, van 17, 18 op school te halen. Kom ja. op. Maar is het nou zo erg om examen te doen? Ik bedoel, je wordt er stressbestendig van of niet, maar dan weet je dat meteen voor de rest van je leven. dat weet ik niet. Je doet nooit meer examen op tegen, nogmaals. Dus het is, het is vanuit een ver verleden is het, is het zo bedacht. Maar laten we nu eens kijken, wat levert het eigenlijk op? Ik droom er nog wel eens van. Nou, ik de, ook. Ja. Is dat goed of slecht? Dat weet ik niet. Is het een nachtmerrie? Ja. Of is het een ja, nachtmerrie. Nachtmerrie. Is de, is de fijne droom? Nog maar. ben ik daar totaal onvoorbereid in mijn dromen. Ja, ja. Maar dat is, dat is de, de, de meest klassieke droom die mensen hebben. Dat is namelijk de droom van de ontmaskering. Daarom dromen mensen ook dat ze bloot zijn, plotseling. Of dat ze ergens zijn waar ze plotseling niet kunnen. Dat is een diep gewortelde existentiële angst. Uh -oh. Moet ik naar de kiezen? Ja. Ja, ja, waar jij het ook over had. Van dat je plotseling denkt: ja, maar kan ik het nog wel? Kan ik het nog wel? Kan ik het nog wel? Dat die de angst zit dan diep in ons allemaal. En daarom dromen het zoveel mensen daarover. En daarom droom jij over je examen. En dat zou ik dan misschien ook gehad hebben als ik het examen niet had gedaan. Zeker. Al gelukkig. Zeker. Ja. Dus het is geen. Jeugdtrauma, ik hoef het geen nee. jeugdtrauma te noemen. Nee, dit, nee. Maar jij zegt, schaf het maar af. Nou, ik zeg, laten we het nog eens bekijken. Van Het politiek is, waarom doen we de dingen wat we, die we doen? En waarom doen we dat eigenlijk? Want we nemen het aan van dat het moet, maar al bij, onze buren doen het al niet... en die hebben een zeer goed onderwijssysteem. Nou, even hier aan tafel, meneer van is, is een tussenoplossing niet denkbaar dat je voor goede leerlingen... die gewoon het hele jaar door goed gepresteerd hebben... Dat ze als extra beloning krijgen, ik hoef geen examen te doen. Oh, dat is nou. slim. Ja. ja, maar, nou ja, ja dat zou je moeten onderzoeken dan, hè. Van, van wat daar dan de consequenties van, uh, uh, van ja, zouden kunnen dan dan dan zijn. Maar dan straf je de kinderen die uh, meer moeite hebben. Want die moeten dan wel examen doen. Dus extra. Ja, maar je, nog je wil extra de kinderen de maatschappij insturen met een, een, een voldoende ja. kennis en kunde. En als ja. er twijfelgevallen zijn, nou, dan we, hebben we nog een toetsingscriterium met een examen. En degene die het goed gedaan hebben het hele jaar... Ga je gang maar. Of je laat ze nog een keer zitten. Ik bedoel, dat doe je, toch, je doet ook niet een eindexamen. Je doet ook niet een examen aan het eind van elk jaar. Nou, vaak een toetsweek hadden wij nog aan het eind van het jaar. Een toetsweek hadden we ja, nog. Nou, okay, maar ja. dat is wat anders dan een examenweek. Ja. Ja. Ja. Mevrouw Keizer. Ja, het, het klinkt bij mij een beetje als een, een semantische discussie. Want waar het volgens mij om gaat, is dat je vaststelt of iemand. Uh, dat kan wat nodig is voor het opleidingsniveau. Maar dat is en, niet semantisch. Uh, uh, nou, wel, want als je een toetsweek hebt of een examenweek... ja, wat is daar het uh, verschil nou, het, tussen? Oh, dat is een groot verschil. Vertel. Een toetsweek, daar heb je er ook eentje van al in oktober. Dus je hebt twee, drie toetsweken ja. door het jaar heen. En je hebt plotseling aan, helemaal aan het eind van het, van het laatste jaar... heb je een, een examen waarin alles plotseling samenbalt... waar kinderen blijven zitten die... Uh, uh, uh, uh, en het levert uiteindelijk niets op. Als je het gewoon al die jaren hebt laten zien... dat je, dat je op je plek bent in, dat, in, uh, uh, in die schoolsoort... Waarom ga je dan nog de grootste drempel helemaal op het eind opwerpen? Op okay, nou, ik, ik vind wel van belang dat het, het niveau uh, van, van het onderwijs van diploma's uh, omhoog gaat. Dat je, dat, dat je uh, als je een bepaald diploma in, zak, op ja? je zak, uh, in, in je zak hebt, dat je ook uh, iets kunt. Nou, dan moet je en als daarvoor, en, a, en als, als daarvoor nodig okay. is dat je examens moet doen... dan moet je dat volgens mij gewoon doen. We gaan op uh, werkbezoek naar België met z'n allen. Oh nou.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 en getting ready, Michael Kiwanuka. Mona Keizer, u meldde zich als uh, zesde kandidaat... bij het CDA-partijbureau voor het lijsttrekkerschap. En de kritieken na het eerste debat waren positief, verfrissend, verrassend. Welke lovende recensie hangt er boven uw bed? Uh, ja, niet één. Nee? Ik heb overigens ook uh, niet echt de tijd... Hoor, om dat allemaal uh, te lezen en bij te houden. En u bent zo nuchter dat u ook niet zoveel kan schelen? of, of toch? Natu stiekem... Nee, natuurlijk is het leuk om te lezen. Huh? Ja, natuurlijk. Dat wel. Ja. En toen u zich meldde, waarom deed u dat? Dacht u van, er ontbreekt nog iets? Wat, wat was de reden? Nou, ik heb daar heel lang uh, over uh, nagedacht. En het uh, werd vaak al uh, tegen mij gezegd, uh, na het, uh, ook na het congres uh, in januari, in Maarsen. Maar mijn eerste reactie was uh, toen, nou nee, niet ik. Er zijn andere mensen die daar uh, eerder uh, voor uh, staan dan ik... En op een gegeven moment krijg je steeds meer mailtjes. Met soms, uh, een van de leukste was wel voor elke maand... een argument waarom ik het uh, wel moest uh, doen. En wie stuurde dat mailtje? Ja, nee, dat is niet <lacht> aardig om te zeggen. <lacht> ja, okay. um, uh, en uh, ja, dan op een gegeven moment krijg je zoiets van... nou ja, waarom ik eigenlijk niet... Maar, maar wat was de teneur? Want niemand heeft tegen mij gezegd... je moet je kandidaat stellen voor de leiderschap van het CDA. Waarom zeiden ze dat tegen u? Wat nou, waren de argumenten? Ik denk wat, wat misschien een uh, onderscheidend iets is... dat ik lid ben van ja, de CDA. dat is al een heleboel. Dat ja. scheelt volgens mij slok op een borrel. Maar er zijn er 55.000 van, als ik het wel heb. Nou, bijna bij 60.000. 60 ja, dat is niet niks. Ja, ja nou ja, goed, dat, dat zeggen men, ja, de mensen gewoon tegen mij gezegd. Ja, waarom denken uh, ja, ja, de, ja, ze ja, dat u het kan? Um, omdat, uh, nou ja, de argumenten die ik heel vaak uh, hoorde uh, is van... Mona, jij bent duidelijk. Je kunt het CDA-verhaal op, uh, op moderne manier uh, over de bühne brengen. Je komt uit de lokale politiek. Uh, je bent dicht bij mensen. Je weet de effecten van Haagse regelgeving op mensen. En het uh, wordt ook tijd dat er iemand meedoet... van buiten het Haagse uh, gebeuren aan die verkiezingen. Nou ja, en dat heeft uiteindelijk vorige week ertoe geleid dat ik uh, vrijdagochtend... Uh, uh, gedacht heb van, nou ja, dan maar juist ik. Ja, en toen ging het hele circus rollen natuurlijk. En de debatten en alle media. En, en Heeft u toen ook nog momenten gehad van, oh, waar ben ik aan begonnen? Of was het gewoon leuk meteen? Ja, als, ja ik, ik spring er dan in en dan ga ik ervoor. En dan uh, af en toe heb ik wel zo'n moment dat ik even zo uh, kijk naar wat er allemaal gebeurt. En dat ik dan denk van, jee. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Goed. Maar het is ook ontzettend leuk. Je krijgt er heel veel energie van. Nou, straks bespreken we de resultaten van de peiling... die we hebben gehouden onder lokale CDA-politici. Over wie zij het liefst als lijsttrekker willen zien. Volgens laatste peiling van Maurice de Hond... krijgt het CDA nog maar 13 zetels tegenover de 20 nu in de Tweede Kamer. En de vraag is of tussen de zes kandidaten... de reddende engel zit die het CDA nodig heeft. Peter Sieber en Richard Groeneboom... gingen op zoek naar het antwoord op deze vraag. Zes kandidaten die het gaan doen. Ik ga vol voor het CDA als volkspartij. Zes kandidaatlijsttrekkers. Ik wil heel graag bijdragen aan een uh, sterk CDA. En dat zijn mensen waaruit u de beste man of vrouw kan kiezen die wij hebben. Deze week presenteerden ze zichzelf als de ideale nieuwe leider van het CDA: de ministers Henk Bleker en Lisbeth Spies, Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg, onderwijsbestuurder Marcel Wintels en tenslotte Mona Keizer, wethouder in Purmerend. Allemaal beweren ze de ideale kandidaten zijn om de partij uit een diep dal te trekken. Maar is dat ook zo? Zijn ze inderdaad de reddende engelen die het CDA op dit moment nodig heeft? Hoe ziet die reddende engel eruit? We vragen het drie mensen. D66-mastodont Jan Lau, voormalig crisismanager en Dig Degista... en Sietse Faber, CDA-corrivé. Bij zo'n leider eh, zal de inspiratie die zal ervan moeten afspatten. Dat vereist natuurlijk toch wel een zeker eh, charisma aan de ene kant begeestering, de mensen weer ja, bemoedigen, hoop bieden... maar aan de andere kant moet het natuurlijk ook een natuurlijk gezag zijn... waarbij je die strijd aan kunt binden straks in de, in de verkiezingscampagne. Jan Terlouw was destijds de reddende engel van D66. In 1981 ging de partij onder zijn leiding van 8 naar 17 zetels in de Tweede Kamer. Wat maakte hem destijds tot reddende engel? Het is natuurlijk heel moeilijk om over jezelf te zeggen... maar ik denk dat een lijsttrekker... Het eerste wat hij moet hebben, dat zijn echt de uitgangspunten, de beginselen van zijn partij. Die moeten echt in zijn genen zitten. En die moet hij ook goed kunnen verwoorden. En hij moet, hij moet natuurlijk een redelijke die beter zijn. Volgens Terlouw moet de nieuwe CDA-leider samenbindend zijn en charismatisch. Maar daarnaast moet hij ook duidelijk een streep onder het verleden kunnen zetten. Het zou beter zijn geweest, denk ik, als er iemand zich beschikbaar had gesteld die bij voorbaat of in het begin al tegen die samenwerking met de PVV was, maar goed, die is er blijkbaar niet, dan raad ik toch die zes kandidaten aan om te beginnen met helder te maken dat er een taxatiefout is gemaakt. Dich Ista was jarenlang spindokter en crisismanager. Hij was onder andere campagneleider van Wim Kok en woordvoerder van oud-minister Kramer. Volgens hem moet de nieuwe leider vooral iemand zijn die de verschillende stromingen binnen de partij bij elkaar kan brengen. De nieuwe reddende engel van het CDA moet intern proberen die twee stromingen bij elkaar te krijgen. Extern is het natuurlijk zo dat het CDA een, een partij is op dit moment eigenlijk zonder echte richting. Extern moet die nieuwe leider van het CDA heel duidelijk aangeven wat de koers is van de partij. De ideale nieuwe CDA-leider moet dus charismatisch zijn en samenbindend. Iemand die ruidelijk afstand neemt van de samenwerking met de PVV... Maar zit die reddende engel tussen de zes kandidaten die zich hebben aangemeld voor het lijsttrekkerschap? Ziet ze Faber. Ja, reddende engel, nou dat kan ik nu nog niet zeggen. Uh, ik heb uh, ja, uh, gevolgd het eerste TV-debat. Uh, en ja, het spat er nog niet vanaf, vind ik. Deze 60-corriver Jan Terlouw vindt dat de reddende engel niet zit tussen de zes voorgestelde kandidaten. Hij verwacht de redding van iemand die zich niet als kandidaat heeft aangemeld. Nou, iemand als Ap Klink die doet het blijkbaar niet. Maar. Ja, die heeft tenminste echt stelling genomen tegen de PVV. En had daar dus gelijk aan. En dat is ook een, een goede bestuurder. Dus dat zou een goede kandidaat zijn geweest, denk ik. De CDA-Zietse Faber vindt het moeilijk kiezen tussen de zes kandidaten. Maar als er dan toch een keuze gemaakt moet worden. Ja, op dit moment uh, denk ik dat Van Haarsma Buma van de vier insiders, zal ik maar zeggen, op het Binnenhof... Uh, het meest evenwichtig overkomt en ook het meeste gezag uitstraalt. Het zou helemaal geen uh, verwondering wekken als de eindstrijd... dat dat uh, tussen Van Haas met Buurman zou gaan en een van de twee outsiders... waarbij Mona Keizer uh, tot dusver uh, er niet slecht uitkomt. De onbekende Mona Keizer heeft volgens Faberus wel de potentie... om de nieuwe lijsttrekker van het CDA te worden... Ook oud-crisismanager teg Ista ziet het wel zitten met deze CDA-wethouder uit Purmerend. Ze is nieuw, ze is jong, ze is een vrouw, ook belangrijk. Ze kan zich heel goed verwoorden. En ze heeft natuurlijk niet die bagage van, van uh, de, uh, de, dat, dat moeizame jaar met de PVV. Het zou zomaar kunnen dat dan het CDA en de peilingen vier, vijf segels omhoog gaat. Mona Keizer, charismatisch en samenbindend, bent u dat? Nou, ik, ik heb gehoord dat dat zo is. Dus dat, dat moet. Dat dat ook nodig is voor de partij? Ja, dat zeker. Zietje Faber die voorspelt een, een eindstrijd tussen Buma en een van de twee outsiders. En dan tipt hij u. Hoe luistert u daarnaar? Dat is natuurlijk toch ook een corrivee binnen het CDA, Sietse Faber. Ja, dat is ontzettend goed om te horen. Want ja, ik ben eraan begonnen. En als ik ergens aan begin, dan uh, doe ik daar dan mee om te winnen. Dus uh, dan is uh, zijn aanbevelingen altijd uh, goed en zeker van uh, iemand zoals hij. Ja, er waren ook wel mensen die zeiden, nou ja, ze doet wel mee. En natuurlijk ook wel om te winnen, maar ze komt van buiten. En dit is een soort begin. En dan gaat ze eerst de Kamer in en daarna misschien nog eens wat verder in de partij. Maar dat is niet uw agenda? Nee, dat is niet mijn agenda. Nee, ik, uh, ik, ben, ik doe mee uh, omdat ik uh, nou ja, het gewoon graag wil winnen. Uh, en maar een van de argumenten die wel meegespeeld heeft uh, is dat ik ook vind dat er een zestal mensen, of nou ja, dat wist ik toen toen nog niet... maar een aantal mensen moesten staan, ook een keuze, wat ook een keuze gaf. Hm. Maar gaat u wel de Kamer in als u het niet wordt? Ik vind dat als jij bereid bent om lijsttrekker te worden... dan ben je dus bereid om volksvertegenwoordiger te worden. En ook als je het dan niet wordt, moet je bereid zijn om de Kamer in te gaan. Dat zegt ze ook tegen Henk Bleeker, die dat nog steeds uh, niet wil zeggen. Ik heb dat, uh, als dat aan mij gevraagd wordt, zeg ik dat overal. En het is voor uh, rekening en verantwoording van anderen om daar ook duidelijk over te zijn. Meteen na het nieuws van drieën horen we waar de CDA-raadsleden op gaan stemmen. Als we de door ons uitgevoerde peiling dan gaan doornemen. En dan praten we ook verder met u, Mona Keizer. We gaan eerst luisteren naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Hans Wap. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Was het moeilijk? Nou ja, je moet altijd een keuze maken. Hè? En uh, we een moeder hebben, dacht ik, ik uh, kies voor die moeder. Oké, okay, nou laat me horen. Moederdag. Op moederdag denk ik aan haar die na school thuis op mij wachten met thee en zelfgemaakte koekjes. We hebben allemaal een moeder. Maar sinds ook winkeliers een moeder hebben... is Moederdag elk jaar opnieuw een festijn voor de middenstand en hun kassa. We moeten bloemen kopen, zeep en chocolade, terwijl ze niet eens jarig is. We hebben allemaal een moeder. Maar je zou willen dat de middenstander er geen had... Geen moeder, geen vader, geen huisdier, geen secretaresse en ook geen Valentijn-geliefde. We zouden net als vroeger een tekening maken voor mami. En zij zou er blij mee zijn. Maar stel dat jij Arend heet en je zus Merel... dan kan je je moeder altijd nog meenemen naar een brunch bij Van der Valk. <laughs> Goed. Uh, dankjewel, hans -Valk. We zetten het gedicht uh, later vandaag op onze website. Dit is de dag nu. Oké. Okay. En uh, we bedanken onze gasten, Jochem van Gelder. Uh, doe jij ook nog iets aan Moederdag of laat je dat gewoon aan je kinderen over? Nou, ik zou doorgaan doorgaans dat doen, maar mijn vrouw die roept iedere keer: ja, maar ik ben jouw moeder niet, dus dat hoeft niet. Dus nee. ik spoor mijn kinderen aan en dat zijn pubers, dus die moeten ook wel even aangesproken worden. En die komen worden. dan ook wel met iets? Ik denk dat in de last minute een pakketje bloemen bij de benzine. <lacht> <lacht> het wordt. Dat is ieder jaar, maar dat, eh, <lacht> dat, dat waardeert ze ook heel erg, hoor. <lacht> Toch het gaat ook om het gebaar, Goed. Dat, dat ze er even aan denken. Dank dat je hier was en succes met je terugkomst op TV. Steven Pont, ook hartelijk dank, Frank van der Walbaken en Mona Keizer. U blijft nog even bij ons zitten, want straks na drie uur praten we met u verder... en bespreken we de resultaten van de peiling onder de lokale CDA-politie. En we hebben eigenlijk al verklapt dat u samen met Schieperhand van Haarsma Buma op nummer 1 en 2 uitkomt. Eerst het nieuws van...